Middernacht, het is zaterdag 28 september. Dilketeerstra met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zijlstra denkt niet dat de onderhandelingen met de oppositie... over aanpassingen van de begroting binnen een week klaar zijn. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. Bovendien verwacht hij niet dat er één alomvattend akkoord zal komen. Daarvoor zijn de verschillen tussen de partijen volgens Zijlstra te groot. Hij denkt dat er deelakkoorden zullen worden gesloten. CDA-leider Buma zei bij Paul Witteman... dat namens zijn partij financieel woordvoerder van hij hem aanschuift. Als alle fractievoorzitters meepraten... wordt het een herhaling van de algemene beschouwingen, zei Buma. De gesprekken tussen kabinet en oppositie beginnen maandag. Ze moeten leiden tot een begroting... die ook in de Eerste Kamer op steun kan rekenen. De Amerikaanse president Obama heeft met de Iraanse president Rouhani gebeld. Het is het eerste directe contact tussen een Amerikaanse en Iraanse leider in ruim 30 jaar. Volgens Obama kan er een veelomvattend akkoord worden gesloten met Iran over het nucleaire programma. Het telefoontje van Obama kwam toen Rouhani op de terugweg was van de VN in New York naar Teheran. Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft de VN-veiligheidsraad opgeroepen over te gaan tot gecoördineerde actie tegen Syrië. Hij noemde de situatie in het land een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Timmermans zei in zijn toespraak in de Algemene Vergadering dat de internationale gemeenschap zijn verantwoordelijkheid moet nemen omdat Syrië zijn burgerbevolking niet heeft beschermd. De Italiaanse treinenbouwer ansaldo Breda eist 132 miljoen euro van de Nederlandse spoorwegen. Het heeft een advocaat van het bedrijf bevestigd. Ansaldo Breda wil dat de NS zich aan de contractuele verplichtingen houdt. De NS moet nog 7 van de 16 zestien treinen betalen. Ook eist het bedrijf een schadevergoeding. Het weer, vannacht is het helder en koelt het flink af. Overdag vrij zonnig en er staat een stevige oostenwind. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Klaas Drupsteen Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Jaren nadat hij zijn moeder hielp bij zelfdoding... hoorde Albert Heringa drie maanden voorwaardelijke gevangenschap... met een proeftijd van twee jaar tegen zich eisen. De aanloop naar de rechtszaak was bijna eindeloos... maar het OM heeft afgelopen dinsdag dan toch een straf geëist. De uitspraak van de rechter is over ruim drie weken... Aanstaande maandag zendt de NCV de documentaire een daad van liefde... Uh, van filmmaakster Nan Rosens uit. Daarin wordt het verhaal verteld van de 99-jarige Moek... die heel graag een einde aan haar leven wilde maken. Het leven was voltooid, vond zij. Maar omdat ze niet heel ziek was, niet uitzichtloos en ondraaglijk leed... wilde de huisarts haar niet helpen. Haar zoon of eigenlijk haar stiefzoon Albert, wilde dat wel. Hij heeft voor de pillen gezorgd die zijn moeder zelf heeft ingenomen... en op het moment dat zij dat deed, filmde hij. Die beelden, maar ook heel veel andere opnames... zitten in de documentaire die maandag wordt uitgezonden... en het verhaal is ook beschreven in het boek De Laatste Wens van Moek... dat geschreven is door Albert Heringa zelf... en dat afgelopen woensdag is verschenen. Albert Heringa, hartelijk welkom in Casaluna. Dank je wel. Drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Hoe ervaart u die straf? Of die eis? Ja, in de eerste plaats vond ik dat toch wel behoorlijk pittig. Maar na de dingen die het OM had losgelaten, een paar weken daarvoor... 2 en 4 uh, september was ik er wel op voorbereid dat ze niet zou bewegen. Dat was wel verbazingwekkend, na drie jaar nadenken. Maar ja. Nou, als je drie jaar hebt nagedacht, zou je kunnen zeggen... dan, dan staat die mening ook vast en dan is die onwrikbaar. Dat zou kunnen. Ik had verwacht, want ik bedoel op zichzelf... ze zeggen zelf, het is allemaal niet zo bijzonder, het is heel bekend... ze hadden al heel veel zaken gehad. Dus, vergelijkbare zaken? Vergelijkbare je? zaken volgens hen... En uh, dus blijkbaar uh, uh, zou je zeggen dat, uh, dat het een, uh, een eenvoudige zaak zou zijn geweest. En ik had ook echt verwacht dat het vrij snel achter de rug zou zijn, na een half jaar, een jaar of zo. Waarom we het ze, ze er zo lang over hebben moeten doen om tot deze eis te komen, dat is voor mij wel een beetje een raadsel. Ik had Bent verwacht u ook niet achtergekomen? Nee, dat, nee dat, dat weet ik ook niet. Misschien kom ik ooit nog achter. Want Dat het heeft, is ook niet voor mij natuurlijk. Het is vijf jaar geleden gebeurd, hè? Dat ik mijn moeder geholpen heb, wel ja. ja vijf ja. jaar geleden. En da daarna is het niet meteen bekend geworden. Daar dus hebben we het straks nog nee. wel even over. Nee. Maar uiteindelijk hebben ze toch drie jaar uh, daar ongeveer over gedacht... of er wel een zaak zou komen en wanneer dan. Um, het is misschien wel goed om even naar het OM te luisteren. Een woordvoerder van het OM. Uh, er is in Nieuwsuur een, een reportage aangeweid en daar is het volgende gezegd. De hulp bij zelfdoding heeft niet plaatsgevonden door een arts. Het handelen is ook op andere gronden niet te rechtvaardigen. Albert Heringa is zijn eigen weg gegaan in de wetenschap dat hij daarbij de wet overtrad. Een arts is degene die medisch onderlegd is, die dus weet hoe iemand goed in die laatste levensfase begeleid kan worden. En aan de andere kant heeft een arts ook afstand van een patiënt. Um, en deze meneer was natuurlijk naast de familie. Hij hield van zijn moeder. En dat kan zijn dat je dan uh, de, ja, je blik wat vertroebeld is. Ja, dit zeiden ze. Eerst hoorden we uh, de officier van justitie in de rechtszaal... en daarna een persofficier, uh, de voorrichter zou je kunnen zeggen... Uh, die werd geïnterviewd. Um, ja, dit was natuurlijk geen nieuws... Maar, maar toch nog even een reactie op wat hier gezegd werd. Nou ja, um, dat van die vertroebeling kun je van zeggen. Natuurlijk ben ik niet objectief, dat is zeker. Maar ik ken mijn moeder natuurlijk wel 63 jaar. Ik heb haar ook al die jaren naar dit moment zien toeleven. Dus voor mij uh, was het ook niet in dat opzicht een verrassing. En of ik, uh, als ik het goed heb gedaan of niet, dat is een tweede, maar... Uh, er zijn heel veel mensen ook door het OM gehoord om haar heen. Ook de huisarts die haar uh, dus aanvankelijk heeft afgewezen. Uh, de, de, de arts die de um, dood heeft geconstateerd. Mijn dochters, mijn ex, mijn vrouw. Uh, mensen van het, van het de huizen waar ze woonden. En allemaal hebben ze dezelfde dingen verteld over mijn moeder. Namelijk dat ze eraan toe was en dat het dus heel wel overwogen was. Ja. Dus in dat opzicht is er geen enkele twijfel. Dat hoeven ze ook niet te hebben. Dus dat is een beetje een vervreemd argument, vind ik zelf. Ja. Maar in de wet staat dat hulp bij zelfdoding of euthanasie alleen mag worden uh, gepleegd of toegepast door een huisarts. Nee, dat bent u niet. In die zin, bent u strafbaar? Wist u dat ook? In het boek uh, las ik ook dat u rekening hield met drie maanden voorwaardelijk. Als maximum, hè, het maximale. Ja. Uh, dat is het geworden. Ja. En, en uh, u hield er rekening mee en u had het ervoor over. Ja, zonder meer. Ja. Want uh, misschien wel even goed om toch nog even bij het begin te beginnen. Of nee, niet bij het begin. Maar op een gegeven moment, uh, uw moeder was oud. Uh, 99 toen zij een einde aan haar leven maakte. Maar uh, het was al jaren zo dat zij eigenlijk vond dat haar leven voltooid werd. En nu zei al, ze is eerst naar een huisarts gegaan. En die wilde, aanvankelijk zei u, niet meewerken. Die heeft ook niet meegewerkt, toch? Nee, nee, nee, nee. Dat is ook niet meegewerkt. En dat was ook niet zo vreemd. Uh, ik was daar wel een beetje op voorbereid en dat, uh, dat ze zo reageerden. Mijn moeder was er ook op voorbereid, want het was een, hele, het was een christelijke instelling en uh, de huisarts was dat waarschijnlijk ook. Dus mijn moeder had al het idee van, nou, ik weet niet of ik daar wel uh, veel steun van kan krijgen. Dat heb ik achteraf begrepen. Maar voor mij was het vooral ook zo... omdat ik wist dat het uh, arrest Brongersma nog heel erg uh, leefde. En de uh, OM gaat daar ook omheen. Die doet alsof ik naar een arts had kunnen stappen. Dat was bovendien niet aan mij om dat te doen. Dat moest mijn moeder doen. Maar de zaak Brongersma, dat was een senator, een oud-senator... die uh, vond ook dat zijn leven voltooid was... en heeft hulp gekregen wel van een huisarts. Ja. En die huisarts is in eerste instantie daarvoor vrijgesproken. En in tweede instantie en in derde instantie is hij daarvoor veroordeeld. En dat is dus vlak na de invoering van de euthanasiewet gebeurd... En sindsdien is dus alles wat met het voltooid leven te maken had... alles wat niet een duidelijke medische achtergrond had... is dus buiten de wet geplaatst. En wat dat betreft was er dus geen enkele reden om naar een arts toe te stappen. Want in, mijn geval, in het geval van mijn moeder was er dus geen medische aanleiding. Het was echt een existentiële vraag aan het eind van haar leven. Ze had wel kwalen, maar die had ze al een hele tijd. Dus dat was niet de aanleiding. Ja. En ze noemde dat een voltooid leven. Mijn leven is voltooid, ik wil niet meer. Waarom was dat eigenlijk? Ja, um, het is natuurlijk heel moeilijk om dat heel precies achter te komen... hoe, hoe iemand tot zo'n punt komt. Hè. Zoals ik al zei, ze, ze, ze was al langer tijd bezig om daar als het ware naartoe te leven. Ze had ooit ook al gezegd, ik wil geen honderd worden... Ik heb dat nooit heel serieus genomen. Ik dacht, nou, ze wil gewoon geen poespas eromheen en dat kun je wel voorkomen. Maar het, uh, ja, je zag dat ze uh, geleidelijk aan natuurlijk... had ze steeds meer moeite met allerlei dingen. Maar het is die verhuizing die ze heeft moeten doen binnen het tehuis waar ze was... omdat daar verbouwd zou worden, heeft een flinke knauw gegeven. En uh, er waren andere dingen waardoor ze het gevoel kreeg... ik heb dat ook in mijn boek beschreven... Uh, het gevoel kreeg om uh, dat ze de regie aan het verliezen was. Ik had het gevoel dat ze bang was dat ze dement aan het worden was... wat volstrekt niet het geval was. Maar dat was geloof ik wel een beetje haar eigen angst. Maar heeft ze dat niet verteld? Want u had het gevoel... ze heeft het niet verteld. Niet in die mate, nee. nee. Ze heeft gewoon gezegd op een gegeven ogenblik: Ik wil, ik wil uh, de geboorte dus van mijn uh, tweede kleinkind niet meer. of uh, achterkleinkind niet meer meemaken. Nee, want, uh, want ze kreeg te horen dat, dat uw dochter ja. uh, zwanger was. Dat was voor de tweede keer. De eerste keer was ze heel erg blij geweest. En de tweede keer zei ze: Als ik er maar niet meer bij ben. Ja, dat ging dus niet over dat kind. Maar het ging gewoon over het feit dat dat. Een moment was wat ze eigenlijk niet meer hoopte te bereiken. Ja, maar wil je dan niet heel nauwkeurig weten waarom dat precies is? Of maakt dat niet zoveel uit op zo'n moment? Nou, ik heb, ik heb, ik, toen ik dat in eerste instantie hoorde, heb ik dat, was ik, schrok ik daar natuurlijk van. En toen ben ik later. Maar... Wanneer was dat de eerste instantie? Ongeveer. Ja, ik heb met mijn dochter erover nog wel een beetje over gespart wanneer dat precies was. Ik denk, ik dacht zelf dat het ergens in november 2007 was, maar. En het kan niet heel veel later zijn geweest. Maar zij zegt, van ik heb het niet, niet, eerder ge, niet veel eerder gezegd dan december. En ik ben dus in december op vakantie geweest. Dus ergens daartegen, tegen het einde van november, begin december moet het geweest zijn. Maar, ik maar daarvoor had ze het er nog nooit over gehad, dat ze niet echt meer verder wilden. Nee, nee, nee, niet in die mate, niet in die zin. Wel, ze zei wel van nou, dat zei ze regelmatig: van nou, ik hoop uh, dat ik op een, op een ochtend niet meer wakker word. Maar dat zei ze eigenlijk al, al, ja, al, al tien jaar, zei ze dat zo nu en dan is. Maar dat was dus was geen echte directe aanleiding verder. Ja, dat, dat, dat intrigeert me toch waarom dat dan is? Want dat is het al tien jaar is. Ja. Nou, ja, ik vond dat niet zo vreemd. Maar je ziet toch geleidelijk aan dat iemand geleidelijk aan uh, ja, vermoeider wordt. Ze, heeft, ze had heel veel dingetjes waarmee ze het leven vulde. Ze, helemaal, ze verveelde zich volstrekt niet. Althans, dat, dat is mijn indruk. Er zullen wel steeds meer momenten zijn geweest. Maar ze... Maar het werd wel steeds moeizamer. Ze werd steeds moeier van dingen. En ze kreeg ook steeds meer het gevoel. Ze heeft ook wel eens gezegd: ja, god, wat doe ik hier nog eigenlijk? Ik, wil, ik kost een hoop geld. En uh, al die mensen die zich voor me inspannen. En ik vind het eigenlijk onzin, ik wil het, niet, ik wil het eigenlijk niet meer. Dat was dus een beetje en ze wat vond er, er ook niks meer aan, ze had geen, geen plezier meer in het leven? Niet echt, nee. Ze had natuurlijk steeds meer, vaker, last van haar uh, osteoporose. Dus dat zijn momenten dat ze dus heel veel pijn heeft. Dat kon ze wel met pijnstillers stillen. En ze kon ook, als ze op bed ging liggen, dan uh, had ze er ook geen last van. Maar ja, ze had geen zin om altijd op bed te liggen. Ja. En uh, er waren ook dagen dat ze er geen last van had, merkwaardigerwijs. Op de dag dat ze dus eruit stapte, had ze er geen last van. De ja. avond tevoren, toen mijn dochter afscheid van haar kwam nemen, zat ze te verrekken van de pijn. Toen probeerde ze dat niet te laten zien. Je kunt het op een deel van het filmpje wat ik van dat afscheid heb gemaakt ook wel zien. Hoe ze er heel krampachtig in die stoel zit. Uh, ik had dat toen uh, eigenlijk nog niet. Dat hoorde ik achteraf dat ze toen zoveel pijn had. Dat was toen, toen, de, toen Aafke, ja. een van uw dochters, afscheid. Nou, daar hebben we een fragment van. Dat is niet heel goed te verstaan, maar het is wel een heel bijzonder moment. Dus we willen het toch graag even laten horen. Dag, ik Dag. Ik wens heel veel succes. En een heel heerlijk leven met haar samen. Heel nou alleen maar zeggen wel trusten. Mm -hmm. Ik kijk ernaar naar uit. Ik kijk ernaar naar uit. En, en uw dochter zegt wel trusten tegen haar. Dat is het afscheid van oma en kleindochter. Ja, dat was voor, voor Afke een uh, heel moeilijk moment. Want wat ik me niet goed had gerealiseerd op dat moment. Maar dat hoorde ik dus eigenlijk later pas van haar. En het was heel dom dat we daar niet aan gedacht hebben. Ze zat buiten. Je kunt het ook horen, de auto's. Hè? Ze zat buiten. En ja, dat was duidelijk. Ze kon daar niet doen alsof ze echt afscheid nam van haar. Want niemand, dat mocht, het moest, dat, niemand mocht het weten. Niemand mocht het idee krijgen dat uh, dat, dat dus het laatste bezoek van Afrika zou zijn. Ja, dus je moet en, heel afstandelijk afstrijd, afscheid ja, nemen. Ja, ja, nou was mijn moeder sowieso met het afscheid nemen heel... Uh, ja, die vond dat heel moeilijk. Ook van mij, hoewel we met z'n tweeën waren, was dat heel kort. En heel, uh, ja, heel zakelijk, zou ik gaan zeggen. Niet echt, maar uh, mijn moeder hield niet van poespas. Dus dat zat, zat er natuurlijk bij. Bovendien had, zat, zat, zat ze dus in haar stoel met haar pijn. Dus ze kon zich ook mo wat moeilijk bewegen op dat moment. Uh, dat alles heeft een beetje gemaakt dat dat afscheid met Van Aafke... Uh, wat geforceerd uh, aandoet. ja. Dat en, was heel jammer. En daar heeft Aafke last van gehad? Daar heeft ze zeker last van gehad, ja. ja, ja. Want wat had ze willen doen in zich? Ja, dat ben, <laughs> heb ik het niet gevraagd. Uh, ze had het waarschijnlijk anders willen doen. Ja. Hoewel het ook zo is, zoals ik zei... Mijn moeder zou daar ook moeite mee gehad hebben... omdat met heel veel... Uh, tranen of wat dan ook te, te hebben gedaan. Dat was niet in de stijl van mijn moeder. Dat kon ze ook niet zo goed. Want u zei, bij mij was dat ook niet? Nee. En terwijl wij toen met z'n tweeën waren, de deur was dicht. Het had gekund. Ja, dat, dat was heel kort. Hoe ging dat dan? Ja, we om, omhelsten elkaar. En uh, hebben een paar woorden tegen, de, tegen elkaar gezegd. Van, uh, dank je wel. En nou goed, een deel staat ervan in het boek ook... Ik heb dat ook dus opgenomen. Ik ook al, al die tijd had ik wel mijn, mijn bandrecorderetje erbij uh, aanstaan om mijn voice recorder. Maar ja, nogmaals, mijn moeder die. Uh Hield niet van poespas. En ik, ik, was niet zo, ik was zo bezig met te zorgen dat het hele proces goed zou verlopen. Dat ik vond het ook moeilijk om, om te veel in, in mijn emoties te, te gaan. Dat vind ik sowieso niet zo makkelijk. Maar op dat moment was dat niet, ook niet heel goed mogelijk. Ik moest zorgen dat het goed ging. Want je uh, zegt je moet zorgen dat het goed ging. Dan heeft het over haar dood. Ze ja, had pillen een genomen, proces proces een pap ja, niks genomen vergeten. met medicijnen daarin. Ja. Ze had heel veel pilletjes ingenomen en ze moest gewoon op dat moment sterven. En dat moest goed gaan, het moest niet ontdekt worden. Ja. Het moest niet uh, gebruikt worden, zodat het alsnog mislukken zou. Nee. Maar daar had ze natuurlijk ook pillen voor geslikt. Hè? Maar dan, uh, dan is het dus moeilijk om afscheid te nemen. Even los van hoe afstandelijk misschien of hoe, ja, hoe moeilijk... Ja, het was niet echt afstandelijk. Het was geen af... Maar het was niet heel, heel heftig, niet heel emotioneel. Maar het was natuurlijk wel heel warm. Ik bedoel, dat wel. Ik bedoel, uh... In dat opzicht was het niet afstandelijk. Maar, maar het was kort. Het... En in dat opzicht zakelijk. Maar dat is toch zo gek. Om... Je neemt afscheid van je moeder, je weet het. En ja. wil je dan niet van alles nog zeggen, zeggen tegen haar? Heb ik daar afgelopen de, weken, de twee weken daarvoor ben ik daar voortdurend mee bezig geweest. Ja, ja. Wat, wat voor ja. dingen heeft u gezegd? Nou, we hebben gewoon over alle mogelijke dingen gepraat. En over mensen gepraat. En, en, uh, en ik, heb, ik heb dus ook nog een heel gesprek met haar gehad. Uh, waarom ze dat uh, versterven niet wou. Uh, dat, uh, dat wees ze dus resoluut van de hand. En ik begreep dat niet zo goed. Maar wel, wel, even wel, even, we moeten even een stapje terug. Want zij, zij uh, wilde niet versterven. Nee. Iemand had gezegd, uh, eigenlijk de enige manier om zelf dood te gaan is niet meer eten. Dat was in ieder geval één manier waarop ze het helemaal zelf zou kunnen doen. Ja, en dat wilde ze niet. En dat wilde ze volstrekt niet. En dat was omdat, heb ik dus achteraf uit dat gesprek begrepen. Want ik vond het in het begin ook lastig. Van als je het dan zo graag wil, waarom wil je het dan ook niet op die manier? Want dan hè? had u ook geen pillen hoeven verzamelen. Nee, precies. Dus ik bedoel, het was voor mij ook een vraag van, hoe zit dat dan? Ik bedoel, ik geloofde mijn moeder daarin. Ik kom me ook wel voorstellen. Want versterven is geen leuk proces. Ik bedoel, dat, uh, dat wist ik ook wel. Of wist ik dat. Maar dan, die, die, dan ga je natuurlijk veel langzamer dood. Dan ga je heel langzaam dood. En daar zitten hele lastige periodes bij. Dat, bij bij vrouw, mensen van haar leeftijd en, en conditie, zou dat toch, op zijn minst, nog wel een week duren. En uh, nou ja, die laatste dagen daarvan, daar heb je wel begeleiding bij nodig. En waarom wilde zij dat niet? Ik heb begrepen, en ik kan me dat ook goed voorstellen, twee dingen. Ze zei van, ik vind het eten toch nog te lekker. Ik vind het gewoon moeilijk om het te laten staan. Ze at niet veel, maar goed, wat ze at, daar genoten ze we toch wel van. Maar ik denk dat het moeilijkste probleem was... dat ze dat dus dagenlang had, zou hebben moeten volhouden... in dat huis, die, die daar dus ook heel veel moeite mee zou hebben... Ja. En, dus iedereen zou zeggen: kach, kom, eet nou. Precies. Wat. Nou ja, mijn moeder was in dat opzicht was een hele krachtige vrouw. Maar om tegen zo'n druk in dat vol te houden. Ik, uh, ik, ik denk dat ze daar ongelooflijk tegenop staat. En dat heeft u in die laatste weken besproken? Dat heb ik onder andere met haar besproken, ja. Dus dat was allemaal nog vrij feitelijk ook? Ja, gedeeltelijk. Hm. Maar goed, er kwam natuurlijk heel veel tussendoor. Ik bedoel, we zijn allebei. Um, wel hele gevoelsmensen, maar kunnen dat heel, heel goed, moet het zeggen, kanaliseren. Dat was zij. En, ze, ze, en kan, ze, met kanaliseren bedoelt u dan? Nou, dat je dus dat niet al te zeer laat blijken. Je, als je, een beetje angst om te, te, in, in de te ernstige emoties terecht te komen. En zelfs op het eind van het leven? Ja, zelfs op het eind van het leven, ja. U heeft ja. haar wel. Oh sorry? Ja. Nee. Op het eind, uh, zeg maar, op het allerlaatste moment vastgehouden. Ja, en misschien tuurlijk. minder lang dan, dan je zou willen, maar ook bedankt, zei u. Ja. Waarvoor heeft u haar bedankt? Nou, voor, voor wat ze voor mij betekend heeft. Want ze heeft ongelooflijk veel voor mij betekend. He, ze heeft, ze heeft uh, de eerste jaren. Zeker dat ze dus bij ons in huis was, was ik echt een, een, een buitengewoon gesloten, verlegen jongetje. Behoorlijk getraumatiseerd door, de, door het verlies van eigenlijk het grootste gedeelte van mijn familie gedurende een anderhalf jaar. En die schok. En ja, goed, ook mijn moeder is niet teruggekomen. Ik heb daar ook helemaal geen herinneringen aan, maar goed. Maar wacht even, u zegt, ik, want, want, want Moek, zo heet uw moeder, die is uh, in, in huis gekomen toen u drie was? Ja, toen ik drie was. En toen was een groot deel van uw familie overleden? Uw... Nee, niet overleden, uh, maar uh, uh, in de oorlog had mijn moeder, mijn eigen moeder, mijn echte moeder had een pension. Mijn vader was niet thuis, die was verbannen, die zat in Assen. En, uh, maar zij had dus een pension In Amsterdam en, was In Amsterdam, waar onder andere Joodse vrouwen waren ondergedoken. En dat is op een of andere manier bekend geworden. En toen is ze opgepakt. En toen zij opgepakt was, was er dus niemand meer die het huis kon bestieren. En toen zijn dus alle kinderen... Dat waren er dus in totaal vier. En alle andere mensen die daar woonden, die pensiongasten, met wie wij normaal aan tafel zaten... Die zijn dus allemaal weggegaan. En mijn zussen zijn naar hun... Die waren een stuk ouder dan ik. Uit het eerste huwelijk van mijn moeder. En die zijn naar hun schoolvrienden vriendinnen gegaan. En mijn eigen zusje... Dat een anderhalf jaar ouder was... Is naar mijn oma gegaan. En daar was kennelijk niet voldoende ruimte of zo. In ieder geval ben ik toen naar de buren van mijn oma gegaan. Ja, en toen, toen kwamen jullie allemaal weer bij elkaar. En toen is Moek bij jullie in huis gekomen. Ja. Aanvankelijk als... Huishoudster, huishoudster en later is ze getrouwd. Met ja, binnen, binnen een jaar. Heel snel is dat gegaan. Ja, ja. En u zegt: ze heeft heel veel voor mij betekend. Ja, buiten. In, in die beginjaren al. Ja, ja, dat heb ik me naderhand natuurlijk pas goed beseft hoe goed ze dat gedaan heeft. Wat ja. heeft ze zo goed gedaan dan? Nou, ja, ze heeft rust in huis gebracht. Ook, ook naar mijn andere zussen toe. Mijn kleine zusje, mijn, mijn iets oudere zusje... Is bovendien uh, was een Mongoltje, dus dat heeft, daar had ze ook de handen vol aan. En, uh, maar ze heeft heel veel rust in huis gebracht. Mijn vader was ontzettend druk, was weinig thuis. Uh, met een, een soort van zelfsprekendheid. Uh, soepel... Um, met ja ik, vind, <laughs> ik, hoor het van, ik, ik heb het van anderen gehoord die haar meegemaakt hebben in die tijd en die dus vriendinnen waren van mijn zussen en um, ja die zijn vol, vol bewondering voor de ...manier waarop ze dat toen gedaan heeft. En dat moet voor mij ook een hele goede zaak geweest zijn. Ik heb lange tijd niet beseft waarom ik zo verlegen en zo teruggetrokken was... ...terwijl ik zo'n ontzettend goede omgeving had. Dat dat nog verder terug lag, heb ik achteraf begrepen. Ja. Maar um, zij heeft mij als het ware losgeweekt uit dat trauma waar ik in zat... Hm. En er zijn natuurlijk meer dingen geweest. Maar goed, zij heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Mijn vader ook, maar ja, die was, zoals ik al zei, die was niet veel thuis. Was zij net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker... dan uw biologische vader? Ik denk dat ze belangrijker is geweest. Ik bedoel, mijn vader was ook belangrijk. Ik bedoel, hij heeft, Mijn vader was een hele liefdevolle man. Maar nogmaals, hij was heel weinig thuis. Dus ik heb toch vooral de opvang en de verzorging en de warmte... Van, ...van Moek uh, meegemaakt. En het gekke is... ...ze, is dus, ze was dus niet een heel... ...knuffelerig... ...gevrouw. Dat deed ze niet veel. En toch, die warmte van haar was heel belangrijk. De liefde ook? Ja, zonder meer. Heel betrokken. Hoe, hoe, hoe, heeft... hoe uitte ze die liefde dan? Ja, weet u... ...dat kan ik alleen achteraf projecteren. Hè. Ik bedoel, ik heb een heel slecht geheugen... ...uit die tijd. Maar... Het is gewoon het vertrouwen wat ik daar gehad heb. En ze uiten dat door er te zijn. Door ook heel, heel ontspannender te zijn. En door heel veel ruimte te geven ook. Wat ook waarschijnlijk met haar Montessori-achtergrond te maken had. Maar dat, uh... en dat vind ik wel een van de moeilijke dingen. Ik heb het Achteraf moet ik het projecteren hoe het geweest is... En ik heb dus een sommige ja, zeg maar getuigen die me daarbij helpen... om te zien hoe dat is geweest. Van andere mensen. Maar ik voel het gewoon. Veel meer kan ik er eigenlijk weinig van zeggen. Ik voel gewoon hoe zij voor mij gezorgd heeft. Dus ook, en dat is natuurlijk een gevoel wat ik nu terugprojecteer... maar dat natuurlijk al die tijd gebleven is. Er zijn wel eens conflictjes geweest... En dat had gewoon te maken met het feit dat zij zich niet in een conflict liet trekken. Ze, ze, ze heeft dus alle conflicten die er waren, heeft ze al, waren met de mantel der liefde uh, ja. bedekt. Ja, maar dat waren conflicten met, tussen anderen waar zij niet Nou, het waren gekozen. conflicten uh, met name tussen, tussen mijn oudere zus en, en mij... Waar ze, moeilijk, uh, waar ze moeilijk ook. Waar ze niet in gekozen heeft. Maar waar ze. Dat heeft ze in zekere zin aan ons overgelaten. Was heel lastig aan de ene kant. Maar ze, ze heeft dus met ons beiden een goede band onder, uh, onderhouden. Ja. Wij gaan zo even ja. wat muziek beluisteren. Want we hebben ook live muziek. Dat had ik nog helemaal niet gezegd. Maar we hebben een trio hier. Uh, Tin Man en de Telefoon... die gaan uh, tot twee uur blijven. Uh, Albert Heringa blijft overigens ook tot twee uur. Ik kan uh, nu ook mooi even zeggen... dat wij nog een website hebben, radio1.nl... waar u morgen dit gesprek alweer kunt terugluisteren. En daar kunt u ook uh, het gesprek podcast... u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. We hebben ook nog een Facebook-site... maar uh, radio1.nl is dus ook de moeite waard om even te bekijken. Dan kunt u informatie inwinnen over deze uitzending... maar ook over andere, andere afleveringen van Casa Luna... Uh, Albert Heringa blijft dus tot twee uur. In het tweede uur kunt u uh, met hem in gesprek. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En nadat deze muziek, deze live muziek geklonken heeft hier in de studio. Meneer Heringa wil ik het graag nog even met u hebben over het moment dat u besloot om uw moeder te gaan helpen. Want dat is natuurlijk een moeilijke beslissing geweest, kan ik me zo voorstellen. Maar eerst dus de muziek van Tin Man en de Telephone. Ik ga er straks nog veel meer over zeggen. Laten we eerst maar eens even gewoon... Met zich gaan, naar ze gaan luisteren. En, en waar we het straks, en dat is wel bijzonder... dat ik ga een klein tipje van de sluier oplichten... ze hebben een app op de markt gebracht. En uh, daar gaan we het straks, maar dat is dan in de tweede uur... uitgebreid over hebben met de heren. Maar nu eerst, hoe heet het nummer wat jullie nu gaan spelen? KPN. KPN. <laughs> Tin Man and the Telephone. Goedenavond. Het tarief van dit servicenummer is tijdelijk verlaagd. Welkom bij de client service. Er volgt een keuzemenu. U hoort nu vijf keuzes. Voor aanvragen telefonie, internet of tv en wijzigen een abonnement, toets 1. Voor uw rekening en de betaling daarvan, toets 2. Voor verhuizingen, wijzigingen, opzeggen en het annuleren van een bestelling, toets 3. Voor hulp bij installatie. Storingen en een afspraak met de monteur, toets 4. Voor een van een bestelling en overige vragen, toets 5. Als u terug wilt naar het hoofdmenu kunt u altijd een negende toetsen Op dit moment zijn onze medewerkers in gesprek. Wij doen alles aan om zo snel mogelijk te boord te staan. Onze medewerkers zijn nog in gesprek. Mijn ogenblik geduld alstublieft. Onze medewerkers zijn nog in gesprek. Met ogenblik geduld alstublieft. Ze zullen in het volgende uur nog drie keer uh, optreden voor ons. Dank jullie wel alvast. En uh, zometeen gaan we ook nog even praten over de muziek en over die app... waar ik het net al even over had. Albert Heringa zit uh, hier bij mij aan tafel. Hij schreef het boek De Laatste Wens van Moek. En dat gaat over uh, de dood van zijn moeder, waarbij uh, Albert Hiringa geholpen heeft. En uh, er is ook aanstaande maandag een film. En die film die heet... Uh, een daad van liefde, die wordt bij de NCV uitgezonden... Uh, aanstaande maandag, dus van filmmaakster Nan Roosens... en die gaat over dezelfde zaak, over uh, de zelfdoding van Moek... waarbij u dus geholpen heeft, meneer Inga. Uh, u vertelde net al dat, dat uw moeder uh, eigenlijk al een tijdje zoiets had... van van mij hoeft het niet meer, maar het laatste half jaar... drie kwart jaar werd dat uh, steeds nadrukkelijker. Wilde ze echt graag dood, wilde ze uh, ook niet meer de honderd halen. Ze is 99 geworden... Uh, ze heeft met de huisarts gesproken. Die huisarts wilde niet helpen omdat ze niet echt ziek was. Niet ondraaglijk leed. Wanneer heeft u besloten om dan zelf maar te gaan helpen? Nou ja, dat was uh, op het moment dat zij uiteindelijk besloot om dan maar zelf medicijnen te verzamelen. Dat was voor mij een verrassing. Ze had dus ook nog iemand, een consulent van de NVVE gehad. Uh, Nederlandse die... Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde? Ja. Um, met wie ze gesproken heeft. En die heeft op een gegeven moment laten vallen... Niet, ik denk niet eens gesuggereerd, maar laten vallen... dat je ook je eigen medicijnen kunt verzamelen. En aangezien ze dus aan dat um, versterven... Uh, dat er geen, geen alternatief was voor haar... is ze toen... Maar haar eigen medicijnen gaan verzamelen. Want ze daar krijgen iedere dag pilletjes. Oh, en die hele vastlijsten hele, hele, ja, vol. En die nam ze niet meer in? Die heeft ze dus een week lang, ja, zeker een week lang niet, ingenomen. Die heeft ze gewoon ge ja, bewaard, in een laadje gestopt. Um, toen ik dat merkte, schrok ik daar ontzettend van. Dat is voor mij het signaal geweest. Want voor die tijd had zij volledig de regie die heeft ze gehouden, maar op dat moment... voor tot die tijd heb ik geen enkele actie ondernomen. Alleen de dingen die zij mij vroeg gedaan... de arts erbij gehaald... de consulent van de NVV erbij gehaald... en dat soort dingen. Dus dan, dan deed ik dat. Ik zag haar, waar haar wanhoop en haar moedeloosheid wel toenemen. Maar dat was voor mij nog niet een reden om uh, actief te worden. Het moment van, mijn, van actief worden ontstond op het moment dat ik zag dat zij... Dus de eigen medicijnen was gaan sparen. En euh, nou ja, ik wist niet precies wat dat allemaal voor medicijnen waren. Dus ik ben gaan, gaan uitzoeken wat voor medicijnen dat waren... en wat je daarmee kon bereiken. En euh, uit die wetenschap was, werd mij wel duidelijk... dat dat geen betrouwbare methode zou zijn om eruit te stappen. En toen schrok ik dus erg, want ja, dan... Gaat, ze had het idee van nou dat neem ik dan een keer allemaal tegelijk in... en dan word ik de volgende ochtend niet meer wakker. Maar ik was bang dat dat dus niet zou werken. Bovendien had het erover dat ze dan dan op, ja, dat dan op haar eigen houtje een keer zou doen. Dus ook, dan ook zonder afscheid van ons te nemen. Dat vond ik ook niet zo'n leuk idee. Om het zachtjes uit te drukken. Dus ik, ik, uh, ja, ik raakte toen wel een beetje in paniek. En toen dacht ik, ja, dit, dit is zo serieus. En als ik niks doe... Dan gaat het fout. Want het was ook heel duidelijk dat ze dus heel vast besloten was om ja. er iets aan te gaan doen. En die medicijnen die zich achtergehouden die zij achtergehouden had, die hadden haar niet doodgemaakt waarschijnlijk. Nou, daar was ik erg bang voor. Ik bedoel, ik heb het dus uitgezocht. En wat ik daarvan wetenschap van kreeg, was inderdaad niet voldoende, niet, voldoende, niet, niet betrouwbaar daarvoor. Ja. Maar het is een ongelofelijke stap om dan maar je moeder te gaan helpen bij haar eigen dood. Ja, ja, misschien. Dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant, haar wens was natuurlijk zo helder en zo duidelijk. En hiermee werd hij ook nog zo urgent en zo, zo duidelijk. Dat, uh, en ze was tenslotte 99. En een mens gaat dood. Dat zijn allemaal dingen... En in dat opzicht ben ik wel een rationeel mens. Ik bedoel, je wilt je moeder niet kwijt. En dat wou ik ook heel volstrekt niet. En mijn dochters nog minder... Maar je weet dat daar een keer een eind aan komt. En als zij dat dan zo graag wil... waarom zou je er dan niet helpen? He, als, er, als dat dan moet. En, en, en heeft ze nog overwogen om er nog een andere huisarts bij te halen? Uh, nee, dat, dat, heb dat, ik, voor... dat heb ik dus niet overwogen. Want dat was haar wens niet. Kijk, het was haar wens om het... Kijk, zij had mij kunnen vragen van ik wil nog een andere arts hebben. Dat heeft ze niet gedaan. Zij was degene die de regie had in dat opzicht. Ja. En op dat moment had ze dus een andere keuze gemaakt. Maar u moet ik alles wel aan u vragen. Ze vroegen wel iets. Of nou, ze vroeg het eigenlijk. Nee, ze niet vroeg het op. niet. Nee, nee, nee, dat, nee. nee, nee. Ze ging de eigen gang. Ja. En toen heb ik gedacht: ja, maar dit kan ik niet, niet laten gebeuren. En hoe erg uh, speelde voor u mee dat het strafbaar was wat u ging doen? Ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Daar, dat was een van de redenen waar ik lang, waarom ik lang geaarzeld heb. Maar. Op een gegeven moment zie je wat er gaat gebeuren en dat wil je niet laten gebeuren. En dan wil je je moeder helpen. En dan maakt die strafbaarheid niet meer uit? Op dat moment niet. Ik bedoel, Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Ja. En dat was op dat moment heel duidelijk. Dus u, u bent toen die pillen gaan verzamelen en toen kwam het moment... Uh... Ja, maar baard. die behoefde, pillen hoefde ik niet te verzamelen. Ik had ze in huis. Maar niet allemaal, toch? Allemaal. Nou ja, de, de, de, de feitelijke pillen waar het mee moest gebeuren... had ik in huis. Dat is Chloroquine is de Stofdivine. stofnaam. Ja, dat zijn malaria pillen? Dat zijn malaria pillen, ja. Uh, die, die vaak niet meer werken volgens mij trouwens. Want Tegenwoordig zijn dat geen pillen onder. meer. Nee, ja. nee, nee. Tegenwoordig moet je andere dingen gebruiken. Toen ik in het, uh, Afrika was... Werden ze nog wel waren ze nog wel goed. Ja. En later moest je daar nog een ander bij nemen. Nu is het niet goed meer. Niet, nee. Althans, er is bij weinig plekken in de wereld waar het nog kan. Maar je gaat er wel dood aan als je er heel veel van neemt. Als je er genoeg neemt, ga je er wel aan dood aan, ja zeker. Dat blijkt. Dus jullie hadden heel veel pillen en u heeft een deel door de yoghurt geroerd. Sommige pillen. Ja, ik heb dus 125 pillen zijn in de yoghurt gegaan. Ja, van de 161, ik heb het laatst nog eens uitgerekend, waren er in totaal 161. Maar 125 daarvan zijn dus ja. in de, of 126 geloof ik, zijn in de yoghurt gegaan. Dus dat eet je uiteindelijk als een soort muesli. En dat is op zichzelf niet zo erg. Het, het, wat, wat moeilijk was, waren die laatste pillen die ze één voor één moesten opsteken. Ja, daar, daar hebben we nog een fragmentje van, uit die documentaire. Ik had een paar dagen de angst gehad dat het misschien zo mislukt. Maar dat heb ik nou niet. En moet dat andere nu direct erna? Ja, zo snel mogelijk. Wat is het een bof dat ik zo goed binnen kan schikken? Mm -hmm. Het gaat iets minder vlot. Het ook veel. Het is jammer dat ik er niks van na vertellen kan. <laughs> het is zo nuchter, allemaal hè? Ja, het is inderdaad heel nuchter. En het punt is, eh, vlak voordat we dus, of eigenlijk tussen die twee fasen, hè, van het ene en het andere, waar ze moest overstappen van de stoel naar het bed, hadden we ook nog een heel mooi moment samen. Dat heb ik eigenlijk, was, was ik eigenlijk een beetje vergeten zelf, maar waarin ze heel nuchter eh, opeens vertelt over een rijmpje wat eh, wij vroeger thuis haar uh, uh, opzeiden. Dat had ook te maken met, het, met, uh, met dit papje. Um, dat gaat over een professor die al betonnen pap. Dat deed hij niet voor de honger, maar voor de wetenschap. Zijn vrouw stond luid te wenen en zei bij iedere hap... Ach, Hendrik, neem dan toch tenminste een beetje bessensap. Nou, dat was wat ze op dat moment... Ik moet zeggen, achteraf vind ik het wonderbaarlijk ook weer... dat ze op dat moment zo ontspannen was met het proces van eruit te stappen. Ja. En helemaal niet dramatisch deed over het helemaal feit dat ze niet. Er, er, nee, een paar niet. uur later niet meer zou zijn. Nee. Want dat gebeurde. Op een gegeven moment uh, heeft zij die pillen ingenomen en valt ze in slaap al vrij snel. De laatste Vrijwel worden, meteen. woorden waren al niet meer echt te verstaan. Ja, en dan moet u weg, want uh, op een gegeven moment dan uh, anders gaat het opvallen, hè? Want, want dat huis waar ze was, mocht het eigenlijk niet merken. Die mochten niet. Nee, die, mocht niet die mochten er pas achter komen als het ze mocht er eigenlijk u, helemaal niet nee, echt nee, pas als, als de dood was ingetreden. Dus u gaat naar huis, maar dat lijkt me ook zo gek. Dat was het ook. Gelukkig, gelukkig. Maar was het zo. Ik had, ik had voldoende tijd. Bij, ben ik ben nog bij haar kunnen blijven. Ongeveer anderhalf uur. En al die tijd is ze dus heel rustig blijven slapen. Doodstil lag ze. En er gebeurde helemaal niets. Dus ik heb er in dat opzicht wel heel... Met, met een heel gerust hart achtergelaten. Maar het was natuurlijk toch heel moeilijk om haar achter te laten. Ja. Maar ik had voor mijn gevoel geen keus. Nee. Hoe, hoe keek u toen u wegliep naar haar? Toen ik wegliep? Ja, hoe kijk je dan? <lacht> ik weet niet of je dat kunt beschrijven. Ik, uh... ik, heb, nog, ik heb nog wel dagmoek tegen haar gezegd, maar... Ik weet niet hoe ik, hoe ik dat moet beschrijven. Daar heb ik, heb ik, geen, daar heb ik geen woorden voor. Ja. U bent naar huis gegaan. Thuis een glas wijn gedronken. U bent gaan slapen. Volgende dag werd u gebeld. En toen kwam er een arts kijken. en Die heeft een natuurlijke dood geconstateerd. Ja. Hoe kan dat? Nou, dat was omdat het een... Uh, daar had ik ook niet op gerekend. Maar het was dus een zondag. En er kwam dus een uh, huisartsenpost, haar, haar, haar, En niet de huisarts. En... Als de huisarts er was geweest, had ze misschien Arubaans. meer argwaan gehad. En ik denk dat dat ook de reden is geweest waarom ik later nooit meer iets van haar gehoord heb. Ik heb zelf al op een gegeven moment contact met haar opgenomen. De huisarts heeft nooit meer wat laten horen. Die is niets, heeft niks van haar laten horen toen ja. mijn moeder overleden was. Ze heeft ook niks bij de begrafenis gedaan. Ik, uh, ik heb dat geïnterpreteerd als ze heeft het vast vermoed. Ja, en kon daar moeilijk mee omgaan. En had daar moeite mee? Ja, of wou, er, wou ook niet daar uh, rugbaarheid geven? Ik weet niet. Ja, ik heb nog één vraag en dat, dat moet ik eigenlijk vrij kort antwoorden. Want dit deel van het gesprek zit er bijna op. Maar waarom heeft u het daar niet bij gelaten? Waarom is het later die, die film gemaakt en heeft u zelf eigenlijk bekendgemaakt dat u die pillen heeft. Uh, nou, dat zij die pillen genomen heeft, maar dat u haar geholpen heeft bij die zelfdoding? Dat was omdat de NVVE een, een week wou wijden aan het voltooid leven. En toen heb ik gedacht van... Tjoe, daar, was, daar is Moek wel een schoolvoorbeeld van. En uh, dat heb ik toen voorgesteld. Met het risico dat u straf zou krijgen? Ja, dat vind ik dan niet zo erg. Ik bedoel, ik, uh, ik bedoel dat, de straf, daar gaat het me niet om. Ik had het gevoel dat het hier een belangrijk punt was... om daar aandacht aan te geven. Want... Dus, dus het begon met de dood van uw moeder... maar het is een soort missie geworden? Ja, om, dit te wel, ja. om de wet te veranderen, uiteindelijk. Ja, nou ja, in ieder geval om te zorgen dat er een regeling is. waardoor mensen met een voltooid leven. die dus in feite niet of nauwelijks onder een medische excuus vallen. om die een, een gelegenheid te krijgen, geven om door te, door te kunnen gaan op, een, op hun wens. Ja, dit deel van Casa Luna zit er nu op. Uh, maar wij gaan daar straks over doorpraten, ook met luisteraars. Luisteraars kunnen vragen aan u stellen, aan Albert Heringa dus. En wij zijn ook benieuwd naar de mening van onze luisteraars. Naar uw wens, uw gedachten over uw levenseinde. Wilt u dat in eigen hand nemen? Als u vindt dat uw leven voltooid is. Of vindt u dat dat eigenlijk niet mag? 0800 1121, 0800 1121 als u wilt bellen. casaluna.ncrv.nl voor de mailers. En dan hebben we hekje Casaluna voor de twitteraars. Zometeen ook muziek weer van Tin Man en de Telefoon. We gaan eerst nu luisteren naar Hoorspel, het bureau, boek 4. En zijn daarna dus tot twee uur terug met Albert Heringa... en met die live muziek. En het telefoonnummer, ik geef het nog één keer, is 0800 1121. Tot straks. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont... NCRV Het bureau hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 50, 1977. Dag, Bart. Dag, Maarten. Zeg het eens. Je weet dat wij volksverhalen verzamelen. Dat heb ik gelezen in jullie jaarverslag. Daar hebben we er nu 30.000 van. Dat is een heleboel. Ja, dat is een boel. Wij zijn nu van plan om die te gaan uitgeven. In 30 delen. Dan zouden we dat het liefst in eigen beheer doen. Maar dan moeten we iemand hebben die die boeken op masters kan zetten... Die hebben we niet. Mag Schaafsma dat doen? Daar zou ik op zichzelf geen bezwaar tegen hebben... maar Schaafsma gaat weg. Gaat hij weg? Hij gaat terug naar Friesland. Dat is jammer. Maar we zijn wel van plan een opvolger voor hem te zoeken. Hoeveel werk is dat, dacht je? Twee maanden per jaar... Twee maanden per jaar. Ik denk dat dat wel kan. Graag. Ik moet het natuurlijk nog even in de afdeling bespreken... maar ik denk niet dat hij bezwaar zal maken. Heel graag. Ik moet het nog met Balk bespreken. Als die geen bezwaar maakt, kom ik bij je terug. Jaap, ik heb hier het eerste deel van een reeks volksverhalen. Moet er moet alleen nog een inleiding bij... Ik zal je nog schrijven, maar overigens kan het zo worden uitgegeven. Wil jij eens bekijken of er geld voor is? Leg daar maar neer. Ik zal het bekijken. <totstukken> Hebt u een kop koffie voor me, meneer Wichtbold? Waar zat jij op school? In Breda. Oh, maar dat was dan zeker een katholieke school. Ik ben toch ook katholiek? Nee, ik gaf les op een christelijke school. Maar ik mocht ook niet alles behandelen. Waar was dat dan? <laughs> op het VCL in Den Haag. En ik heb er nog aan gehouden ook. Flip de Fluiter is zelfs van school gestuurd omdat hij Wolkers behandelde. Ook een katholieke school. Die ken ik niet. Het zal er wel van af hebben gehangen wat hij van Wolkers behandelde. Daar weet ik nog wel een mooi verhaal over ook. Toen ik zelf nog op school zat heb ik een gedicht van Klaus voorgedragen. En toen moest ik kont in wind veranderen. Nee hoor, ik heb het nog gedaan ook. Ontzettend. <lacht> Job, ehm... Um... Manda heeft in de tijd de rubriek landbouw gesystematiseerd. Ja. Uh, het is de bedoeling dat jullie in de loop van de tijd... de hele bibliotheek en het kaartsysteem op dezelfde manier systematiseren. Zou jij dat niet eens willen proberen met de rubriek dood en begrafenis? Lijkt je dat wat? Dat lijkt me heel leuk. Nou, als je nou eens begint te kijken wat we daarover in de bibliotheek hebben... en je maakt bij ieder boek een samenvatting met trefwoorden kun je die vervolgens als uitgangspunt gebruiken. En wie controleert dat dan? Ik. Oh, je zit hier. Hoe kom jij erbij dat dit boek op jullie afdeling thuis hoort? Dat hoort bij ons. En via die trefwoorden weer doordringen in het kaartsysteem. Dat moet je met Bart bespreken. En Bart zegt dat ik dat met jou moet bespreken. Volgens Bart ben jij verantwoordelijk en dat boek hoort bij ons. Geef dat boek eens. Je hebt gelijk... Is het zo duidelijk, Joop? Ik dacht van wel. Je telefoon gaat. Met koning? Ik dacht al, je bent er zeker niet. Nee, ik ben er. Ben je er vanmiddag ook? Uh, om een uur of twee? Vanmiddag ben ik er ook. Dan wou ik eigenlijk even langskomen. Dat is goed. Of stuur je? Nee, je stuurt me nooit, in tegendeel. Tot straks dan. Tot straks. Dat kan natuurlijk niet. Daar vinden we nooit een uitgever voor. Ik wil het ook zelf uitgeven. Hoe wou je dat dan doen? Net als het bulletin, met masters die hier in huis worden getikt. Dat is onbetaalbaar. Dat is niet onbetaalbaar. Als we het zelf tikken, kost dit deel ons 25.000 gulden... dat is bij een oplage van 800 ongeveer 35 gulden per deel. En hoe wou je dat dan verspreiden, zonder verkoopapparaat? Voor dit soort boeken heeft een uitgever ook geen verkoopapparaat. Dan blijven we ermee zitten. Ik ben ervan overtuigd dat er in de streken waar die verhalen zijn opgenomen... voor die prijs veel belangstelling is... We zijn van plan om daar alle boekhandels en kantoorboekhandels aan te schrijven en de plaatselijke krantjes een recensie te sturen. Ik voorspel je dat we in één klap minstens 400 kwijtraken en de rest in een paar jaar. En wie moet dat dan tikken? Schaafsma. Die gaat weg. Zijn opvolger dan. Heb je dat al met de Rode besproken? Ja. Dan houden we het in eigen beheer. Nee, ik dacht, ik ga maar even langs, want ik moest toch in het Tropenmuseum zijn. En ik heb wat nieuwe foto's van waaierpoppen gekregen. En omdat jij je daar nogal voor interesseert, kan ik je die meteen laten zien. Die zijn voor het vierde hoofdstuk. Behalve dat ik dat nu wel weer helemaal zou moeten omwerken. Want deze werpen toch wel een heel nieuw licht op de zaak. Het houdt nooit op, hè? <laughs> Krijg je daar nog niet genoeg van? kom je daar nou bij? Het is het interessantste onderwerp dat je je voor kunt stellen. Heel wat interessanter dan wat tegenwoordig allemaal voor wetenschap doorgaat. Ik, ik zei dat onlangs nog tegen Boudewijn... toen ik hem moest rondleiden bij de opening van die tentoonstelling. Tussen twee haakjes. Wat een bijzonder aardige man is dat. Ik heb nog zelden zo'n charmante man ontmoet... Ik zeg tegen de majesteit, deze poppen weerspiegelen in een nooddop... de hele geschiedenis van de Indonesische archipel. En toen hij me na afloop meenam naar de lunch, zei hij dan tegen de kamerheer... u krijgt een bijzonder interessante tafelgenoot. Nou, werkelijk heel geslaagd. Wanneer was dat? Toen jij vergadering van de commissie had. Oh, ja, natuurlijk, ja. Is er nog iets besproken op de vergadering van de commissie? Nee, behalve dat Vervloed afscheid heeft genomen. Ik heb nooit begrepen wat Tino eigenlijk in dat gezelschap deed. Hij zat er voor antropologie. Maar wist hij daar nou wat vanaf? Heb je wel eens iemand ontmoet die ergens wat vanaf wist? Ik niet, maar jij in ieder geval wel. Ja, dat afscheid was anders idioot. Vervloed deelde het mee bij de rondvraag. Kaatje Kater was er niet op voorbereid en wist er absoluut geen raad mee. Het enige wat ze zei was, als u dat vindt, dan moet u dat maar doen. Ik kan u niet tegenhouden. <lacht> je zag de verwarring op de gezichten. Ja, Kaartje kan soms echt naar de hoek komen. Ze wil er ook uit. Waarom? Ze wordt zeventig. dan hoef je er toch niet uit te gaan. Er zijn er wel meer die al zeventig zijn. Maar zij is voorzitter. En wie zou haar dan moeten opvolgen? Ik wou haar voorstellen om appel te nemen. Oh, daar heb ik het niet op. Ik vraag me af wie vervloed moet opvolgen. Ik heb aan Jacobo Alblas gedacht. Dat vind ik nou zo'n warhoofd. Maar hij geeft wel colleges in ons vak. Dat had jij dan ook beter kunnen doen. Dan zou ik toch nog liever boks nemen als ik jou was. Dat lijkt me nog wel een flinke fan. Dat kan ook, maar Alblas kunnen we niet passeren. Dat is de enige daar die belangstelling heeft voor de Nederlandse volkscultuur. Ik vind het nog altijd jammer dat je zin niet in de commissie hebt gehaald. Die twee jongens, daar hebben we nou helemaal niets aan. En ze is ook heel wat beter dan Alblas. Wil je misschien een kop thee? Nee, ik denk dat ik maar weer eens ga. Ik wou ook nog even langs de slechte. Dat was Buitenrust Roest Hetma. Wat zei hij? Een monoloog zeker. Wat voor appelen heb je? Koks. Toch niet weer dezelfde? Ja. En die waren rot. Nou, dan moet eerst even verkleden. Wat is er? Wat heb je? Is die man geweest? Ja, die man is geweest. Daar heeft hij een gat gemaakt. Die kabel gaat naar het dak. Naar de antenne. Ben je niet blij? Ik zal er wel aan bennen. We doen hem toch alleen aan als Boekowski op tv komt? We zullen wel zien. Je bent toch zeker niet van plan om nu voortaan tv te gaan kijken? Ik ben niets van plan. Plotseling realiseerde zich dat dit hem ook gedeprimeerd had. Het was weer een stap in de richting van een beschaving... waarin hij zich niet thuis voelde. Geen tv, dat was nog iets. Al was het niet veel. Nu alleen nog een auto. Zoals u ziet hebben een aantal werkgemeenschappen gebruik gemaakt van hun recht... en meer dan één kandidaat voorgesteld. We hebben dus 18 kandidaten. Dat maakt het niet eenvoudiger, want daarvan kunnen er maar 7 gekozen worden. Ik stel voor dat we in een eerste ronde vaststellen welke vijf, of misschien meer, meteen afvallen. Iedere werkgemeenschap heeft één stem, er zijn dus tien stemmen. We zullen net zo lang door moeten gaan tot we op zeven zijn uitgekomen. Dat kon nog wel eens laat worden. Bereidt u zich daar maar op voor? Kunt u zich hiermee verenigen of zijn er nog vragen? Meneer koning. Ik ben koning van dorps- en streekgeschiedenis. Als we allemaal maar één stem krijgen... stemt iedere werkgemeenschap natuurlijk op zijn eerste kandidaat. En omdat die kandidaten elkaar nergens overlappen... laat zich voorspellen dat de stemmen straks tot in het oneindige zullen staken. Zou het niet handiger zijn als we allemaal... 10 stemmen kregen en die naar eigen inzicht over de 18 kandidaten verdelen? Dat lijkt me een uitstekend voorstel. Dan heb je de kans dat het veld sneller uiteenvalt. Ja, uitstekend. Heeft iemand bezwaar tegen het voorstel van meneer Koding? Meneer Westerveld. Van oude geschiedenis hebben we maar één kandidaat gesteld... en ik heb opdracht gekregen daarop te stemmen. Ik zou dus niet weten op wie ik nog meer zou moeten stemmen. Ik ken ook verder niemand... Ik heb dus helemaal geen behoefte aan tien stemmen. Meneer Corrie, hebt u daarin voorzien? Iedereen mag met die tien stemmen natuurlijk doen wat hij wil. U kunt ermee doen wat u wilt. Is dat voldoende? Dus ik mag ze ook alle tien op onze kandidaat uitbrengen. Dat mag ook. Nog iemand anders? Wil jij dan iedereen tien briefjes geven? Morgen. Ik ben vrijdag naar de bestuursverkiezing van de stichting geweest... Jij bent gekozen. Ik heb het gehoord van Van Heften. Ik heb bericht gehad van het departement dat ze nog een keer op bezoek komen. Dezelfde? Dresen en Okkerman. Okkerman is de hoofddirecteur. Wat kan dat betekenen? Dat kan van alles betekenen. Het is niet hun bedoeling om het bureau te zien. Ze komen alleen om met mij te praten. Maar ze willen wel voor die tijd een overzicht hebben van onze internationale contacten. Wil jij daar een rapport over maken? Voor het hele bureau? Alleen je eigen afdeling. Dat zal niet zo verschrikkelijk veel zijn. Jij werkt toch mee aan de Europese atlas en aan de Nederlands-Vlaamse atlas? Die zijn op sterven na dood. Dat doet er niet toe, die voer je op. En vermeld ook vooral dat Appel lid is van de commissie. Nu hij hoogleraar in Bonn is geworden, is dat belangrijk. Goed. Op de trap naar zijn eigen verdieping... drong de rijkwijde van dit bericht pas goed op hem door. Het kon het einde van het bureau betekenen... Die mogelijkheid vervulde met een bedwongen vreugde. Steeds voor dat het bureau werd opgeheven. De ruimte die dat beloofde was niet te overzien. Jaring. Goedemorgen. Uh, Balk wil een overzicht hebben van onze internationale contacten. Verzoek van het departement. Ik zal het maken. Hoe gaat het met je artikel? Ik ben ermee bezig. Ik dacht dat het wel goed ging. Ehm um... Wat zou jij ervan vinden als we de commissie voorstelden... om in de plaats van vervloed alblas en boks te benoemen? Ja, dat lijkt me eigenlijk wel goed. En als Kaatje Kater weggaat? Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had er niet bij stilgestaan dat ze al 70 wordt. Ze was er ook niet zo erg duidelijk over. Nee. Maar als ze weggaat, komt Appel nog het meeste in aanmerking. Ja. Dus jij maakt dat rapport? Ja. Wanneer wil je het hebben? Voor donderdag?